Gemeenten negeren afspraken kankerverwekkend asfalt, 28 oktober 2013, novum. De helft van de gemeenten houdt zich niet aan afspraken die voorschrijven dat kankerverwekkend asfalt in Nederland, tier, vrij moet worden gemaakt. Het puin verdwijnt grotendeels naar Oost-Europa, waar het wordt gebruikt voor de aanleg van wegen, meld, 1Vandaag. Het televisieprogramma kreeg inzage in gegevens van het overleg tierhoudend asfalt waarin recyclingbedrijven en het ministerie van infrastructuur en milieu zitten. Het gebruik van tierhoudend asfalt is in Nederland al jaren. Verboden. Wegwerkers en omwonenden lopen een verhoogde kans op kanker als ze herhaaldelijk met tierhoudend asfalt in aanraking komen. De overheid heeft tientallen miljoenen gestoken in de aanleg van drie centrales die asfalt, tier, vrij moeten maken. Ondanks afspraken die zijn vastgelegd in een convenant. Draaien de centrales echter onder. Hun capaciteit. Gemeenten zouden massaal kiezen voor een goedkopere variant. Het asfalt ongerenigd naar het buitenland laten vervoeren, waar de regels minder streng zijn. Vorig jaar zou meer dan een miljoen ton naar het buitenland zijn gegaan, vooral naar de Baltische staten. Een exportverbod afdwingen is lastig vanwege Europese regels. Gemeenten die de richtlijn negeren, kunnen daarom niet worden vervolgd. SP-Kamerlid Henk van Gerven wil dat de regels worden aangescherpt. In Nederland moet het wettelijk verplicht worden afvalt. Tier, vrij te laten maken, op dit moment, gooien we ons afval. Over de schutting bij de buren, vrijheid blijheid, kan nooit de bedoeling zijn van het Nederlandse beleid.